Goedenavond, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. Regeringspartijen, dus ook de PVV, praten over een andere manier om asielplannen van het kabinet door te voeren. Minister Faber, die van de PVV is, hield de afgelopen week voet bij stuk dat er strengere asielmaatregelen moesten komen door het noodrecht te gebruiken. Maar vandaag wordt bekend dat er ook andere manieren onderzocht worden om strengere asielplannen door te voeren. Politiek verslaggever Xander van der Wulp. Het is wel zo dat na weken van stoere taal de hakken uit het zand zijn. Ook als de televisiekamera's meedraaien, horen we ineens dat alles bespreekbaar is. Dat er gesprekken zijn die in goede sfeer verlopen en wat er dan op tafel ligt bij die gesprekken, dat lekt ook nog niet uit. Dat is ook een teken dat alle partijen het serieus nemen. Maar ja, tegelijkertijd zitten de partijen nog niet eens samen aan tafel. En de chaos die we vandaag zagen, dat is ook veelzeggend. Ja, de herfstvakantie begint voor het kabinet over tien dagen en dan willen ze eruit zijn. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat herinneringscentrum Kamp Westerbork twee ton krijgt van het Rijk geld is bedoeld om hen uit de financiële problemen te helpen. Er is bijvoorbeeld geld nodig om een nieuwe tentoonstelling te maken, want die is flink verouderd. Deze tentoonstelling is ooit gebouwd voor bezoekers die echt nog veel voorkennis hadden en wisten wat er aan Westerbork vooraf ging. En dat is met onze reguliere bezoekers en scholieren niet meer zo. De holocaust begon niet met die ster, maar met alle maatregelen die eraan vooraf gingen om mensen uit te sluiten, te ontmenselijken en om hun af te snijden van de rest van de samenleving. In het herinneringscentrum kan op Westerbork worden de verhalen verteld van meer dan 100.000 Joden, Sinti en Roma... die vanuit daar naar vernietigings- en concentratiekampen werden gedeporteerd. En een man van 89 uit Uden in Brabant heeft zijn life goal bereikt. Hij heeft met zijn kleine Citroën al meer dan een miljoen kilometer gereden... Zijn hobby? Nou, hij rijdt ermee door Nederland, Duitsland, België, Luxemburg en Noord-Frankrijk... om alle Citroën-dealers af te gaan. Maar het is wel een dure hobby. Ik denk dat hij wel 100 beurten, meer dan 100 beurten gaat. Dit, en hij heeft duizenden euro's aan kosten gemaakt. Waar komt die passie vandaan? Waar waarom doet u dit? Ik vind het leuk, want dit is nog nooit gebeurd. Ja, hij gaat nu voor de 2 miljoen kilometer. Het weer vanavond bewolkt, nog de meeste plekken droog. Morgen opnieuw droog, veel zon en best warm. 17 graden in het noorden tot 23 in het zuiden.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 We'll <laughs>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 Duke van een jaar of tien geleden. Met onder meer Leo uh, Bouwmeester op piano. En Efrim Triulio op uh, tenor sax. Van Harlem Nocturne naar Saturday Night. Dat is uh, maar een kleine sprong. Luister maar. <middels> Yes. Top 2024 cover-up, an open body. The jukebox and chicks hang around, dressed to kill. Surrounded by the boys like bees on the honey. And some do and some don't, some never will. The freezing night stood on the corner. As a man passed by, Asked us what we're doing, what we need. I'm pointing his finger to the wrong side of the street. I'm doing nothing.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 I'm replaced by the fantastic appearance of a new day While melancholy greenhouse crawling on his back in the doorway The beautiful soul music turns out a jukebox. Kings dressed to kill, some dudes, some never will Saturday night De eerste, de rock and roll junkie Herman Brood, die zich op het einde van zijn loopbaan de ontpopte. als een door de drank, drugs en bol geverfde crooner. met een cover van zijn eigen cover van zijn eigen klassieker. te vinden op plek 1115 in onze onverprezen ZFM Jazz Top 2024 cover-up. En hij werd bijgestaan onder meer door uh, Jan Menu, die al eerder draaide op sax, Bart Boer op trombone. Jan Wessels.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 <coughs> Hocus Pocus versie van de Our Tones. Te vinden op hun album The Adventure Continues uit 2011. Dat was een band die Our Tones rondom Rolf Delfos, Boudewijn Lucas... en Tjeerd van Zanen, meen ik maar, is inmiddels ter ziele gegaan. We nemen even wat gas terug. ZANG that jazz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 Ding <laughs> ding